Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen, Jelmar Koper. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan met jou praten, want uh, jij bent de initiatiefnemer van het Jongerendebat. En de podcast bij Zandvoort kiest. Um, en je bent ook nog verslaggever bij het Haamsdagblad, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat doe je met dat veel is ook plezier.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 En uh, ja. nou, ik zou zeggen, alle jongeren moeten gewoon even 8 maart richting het hdmz. Het Zandvoorts Museum. Ja, Oké, okay. hartstikke ja. bedankt voor je tijd. En uh, ja, succes je wel. met alles. Oké, okay, dankjewel. Okay, Tot snel goedkis. hè. Oké, Doe Doei, doen. I a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. For I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death don't like it. Sure plays a mean yeah. pinball. Count to sports.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 Moest er heel erg lang over nadenken. Nee hoor. Nee. Ja, ja, ik zo ik zo heb het idee nou? dat als jij gaat zitten schud ja. je het zo uit de maal. Nou ja, ik heb een paar gedichten geschreven. Er ligt hier een heel dit. dik boek. Uh, ik zou zeggen ga je gang. Oh. Wat een brute introductie. <laughs> Minares. Mijn Minares is meestal stiller dan haar ligging doet vermoeden.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 Ook al ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ja, het Dank heel je wel. erg mooi. Echt waar. Dankjewel. Prachtig. Ja, I in But then you saw me, you by surprise. A single tear dropped from your eyes. I wasn't there and just pretended like you didn't care. Gaan we gaan weer een stukje verder en uh, we hadden net al een contactje gezocht met, uh, met Hilly Janssen. Is het, en die hebben natuurlijk hartstikke druk. Hilly, hoe is het? Hé, dat bent We hebben natuurlijk een, een aantal vragen uh, en die gaat uh, Carina straks met je doornemen. Uh, jullie doen nu voor de laatste ronde de kinderkunstlijn. Ja. Waarom stoppen jullie? ja.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 Ja. Liever niet stoppen. Nee, maar hebben jullie maar al ook mensen... Op... het even leven niet, hè? Nee, maar hebben jullie wel mensen gehoord... al die zeggen van, ja, maar wij gaan het wel voortzetten? Nou, ik denk... We hebben natuurlijk met z'n tweeën... en dat hele team hebben we zoveel... Uh, erin gestopt. Dan moet gewoon, als iemand het wil... een heel ander concept gaan bedenken. Ja. En dat moet niet voortborduren zijn... op wat wij dan... Oké, okay, maar dus het was dat, wel hè? een succesformule. Toch? Wat zeg je? Het was wel een succesformule.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 En daarna komen de kinderen met, met uh, Lady Mix. Dus we gaan feestvieren straks. Jeetje, op Valentijnsdag. Is alles ook er... ja, in het roze ja. en in het rood? Rood en hard overal <laughs> en bloemen. En, uh, nee, ik zou zeggen, kom kijken, iedereen is welkom. Uh, de officiële opening is vanavond, hè? Ja. Om ja. um, uh, half acht, acht uur.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 met zijn uh, band, de Brand New Oldtimers. En dan hebben we echt zo van iedereen mag dansen... en, en lekker drinken en, en Alles toe ja. aan de kant. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en dan morgen rustdag, hè, hey, Ellie? Ja. Nee, vanmorgen morgen nee, nee, nee, nee. Ook nee. niet? Nee, nee, nee.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 Nee, nee, eigenlijk niet. Weet nee. Je, uh, dat, dat moet uh, vanzelf ontstaan. Juist. Ik ja. weet dat een paar mensen gezegd hebben... wij willen wel uh, dat gaan doen. Maar ja. Ja, daar kan ik niks van zeggen... want die kennen die mensen niet. En ja. hebben die hetzelfde vertrouwen als... Marianne rebel. Als Marianne ergens komt, dan, dan hangen de kinderen om de Juist. nek. Die nou, heeft dat is niet zo... kinderen. Ja. En, en dan moet je niet zomaar een ander... die, ja, die moet dat ook weer opbouwen. Ja. En jullie zijn dus ook wel ik, echt ik... zo'n sterk team... Ja, maar ook, tweeën, ook de zo. andere vrijwilligers. Ja. Weet je, er staat er een de kwasten te wassen. En de andere die staat uh, de, de verf weer in de potten terug te stoppen. En die staat de stoppen op de grond. Je hoeft niks te zeggen tegen elkaar. Het gaat als een trein. Ja, ja. Uh, en ja, zie dat maar eens uh, te vinden. Dus uh, de kunstenaars van Zandvoort bedenken een heel mooi concept. Uh, maar je zult het zelf moeten bedenken. Ja.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 Geweldig. Houd uh, je ogen en je oren open voor alle <laughs> leuke dingen in antwoord. Nou, nou, ik denk dat je... Ik dat maar af en toe vertellen ook, want... Ja. Uh, hè? ja, dat kon ik zeker doen. In ieder geval uh, ontzettend dank voor 27 jaar kinderkunstlijn. Ook Marjan, die zit uh, ongetwijfeld te luisteren. Uh, nou, die wil heel graag iets vertellen over de opening. Nou, die, uh, wordt, zeker, die wordt zeker uitgenodigd uh, ja. voor de opening. En ja. daar uh, gaan we uitgebreid met haar over spreken. Ja.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 Touching me Touching me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 maar heb je hebt hier nog een leuk muziekje? En ik heb wat? nog tot het eind uh, Meet Love met Paradise by the Despot. Lights. Haal je dat? Oh. Ja, dat haal dat ik helemaal nou, dan, dan, dan gaan wij de dan, kou weer in. Dan, dan, dan zullen wij even afscheid nemen van onze ja. luisteraars. Uh, dit was uh, Goedemorgen Zondag op Valentijnsdag op 14 februari. Vergeet zeker de opening van de Krog niet. Nee. Vanmiddag en vanavond ben je daar uh, welkom. De redactie is gedaan door Geloogman en een stukje door mij. De presentatie, Carina Vierert, dank je wel. Graag gedaan. Majakop, de muziek en de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot volgende week.